Maar hier gaat de persconferentie beginnen. Als iedereen uh, zijn plekje wil jongman is dit op de, de woordvoerder van de Vereniging de Friese afsteden. En ze geeft zo het woord aan Wiebe Wieling. De voorzitter. zal ook spannend maar, maar, voor hem zijn. Ik herdij de hele week als jongen. Want dus. uh, uh, praat wat tegen het collega's aan de kant voor de mensen die er zitten. De de moeten weg, zo de gaat dat vaak. Ik ben ook op een verhogentje gaan staan, want anders zie ik helemaal niks. En zij zijn nu weg. En dan kan wiebe wieling vertellen wat het bestuur zojuist heeft besloten. Nadat ze de 22 de, of de en hun assistenten hebben gesproken... hier in een zaaltje onder in het hotel in Leeuwarden. Iedereen is nu weg, dus het kan nu beginnen. Maar iedereen kan nog een werper te vinden. Dames en heren, fijn dat u er bent. Mooi dat je hem binnen hebt. Um, zoals u ziet hebben wij de zaal een goede indeling gemaakt. Nou, ik vind het fijn dat iedereen zich daar ook goed aan houdt. Um, aan de tafel ziet u Jan Oosterbrug, volledig rechts, onze ijsmeester. Wie bewieling de voorzitter in het midden. Mijn naam is Imi Jonkman. Um, we hebben na afloop van uh, het statement van um, onze voorzitter ruimte voor vragen uit de zaal. En na afloop van de persbijeenkomst is er ruimte voor één op één vragen. Um, we beginnen echter even met de, de twee omroepen die live zijn. Dat is omroep Friesland en NOS. Die krijgen voor ons even voorrang omdat die live uitzending zijn. Ik hoop dat u daar begrip voor heeft. Ik geef graag het woord aan uh, Wiebe Wieling. je dankjewel. Beste mensen. Ik heb geen goed nieuws. Wij kunnen op dit moment geen tocht uitschrijven. Het grootste gedeelte van de route is onvoldoende qua ijsdikte. Gemiddeld zit het zo rond de 10, 11 centimeter. Er zijn uitschieters van 15 centimeter, maar er zijn ook delen waar het nog maar 8-9 centimeter dik is. Daarnaast is een deel van de route een zeer slechte ijskwaliteit. En tenslotte, de weersverwachtingen zoals die op dit moment zijn, brengen ons geen verbetering tot zondag en zondag zal de dooi intreden. Ik kan u zeggen dat dit een heel moeilijk, maar unaniem besluit is van het bestuur, maar ook van alle rayonhoofden. Het kan niet op dit moment. Het is frustrerend, maar het is de realiteit waar we mee te maken hebben. We hebben tien dagen vorst gehad. Met een paar dagen zeer strenge vorst. We hadden ijs op plaatsen waar we het in vijftien jaar en vele jaren daarvoor niet zagen groeien. En de lange termijn vooruitzichten waren uitstekend. Het bestuur heeft daarom vorige week besloten om in actie te komen. En dat betekent dat we zondag de rionhoofden bij elkaar hebben geroepen... en een informerende bijeenkomst daaraan gekoppeld hebben in het begin van de week. Alles open en transparant. Alles ingezet volledig om deze periode te kunnen benutten. We hebben drie dagen lang ongelooflijk veel vrijwilligers aan het werk gehad... en de sneeuw is op de meeste plaatsen handmatig van het ijs verwijderd. Erg veel dank voor al die mensen die zich daarvoor hebben ingezet. Vrijwilligers, geen commercie, geen sponsoring. Dat blijkt nog steeds te kunnen werken. Met elkaar zetten we de schouders eronder. Tien dagen vorst is een korte periode... met in het begin een enorme groei van de ijshoeveelheid. Maar... Afgelopen zaterdag is nog een van onze rayonhoofden door het ijs gezakt. Dat is gelukkig goed afgelopen. Maar het heeft aangegeven dat ook al heb je op sommige plaatsen op een meer 8 centimeter. Een paar meter verder ligt er nog 2 centimeter. Maandag zijn onze mensen met prikjes meter voor meter over het Slotermeer gegaan om een route te zoeken. We hebben de grens opgezocht. Een grens waarbij onze vereniging altijd het begrip geen gevaar en veiligheid voorop staat. Maar we willen, zo graag, we willen zo graag na 15 jaar die tocht organiseren. En we hebben het gevoel dat we vlak voor de streep zitten en dat we het niet halen. Veiligheid is voor ons net zo belangrijk als die enorme wens om die tocht te organiseren. We blijven zitten met het gevoel van frustratie. Maar we zijn ook ongelooflijk trots op wat we met elkaar aan energie hebben gemobiliseerd in deze periode. Dank u wel. Vragen? De op dit moment, als het shut-up, kom je hem bij op De vraag is, ik herhaal de vragen even, want voor de mensen thuis kunnen de vraag niet horen. De vraag was in het Vries op dit moment, wat betekent dat, kom je in bij bijnaar? Uh, nee, maar we zetten ik net alles stil. Want we hebben vaker in een scherp nation, dat er nu een periode van taai toch nog weer een periode van frost komt. We weten net hoe de modellen eruit zogen. er zijn verschillende modellen op dit moment. Dan doe het maar even in het Nederlands, want daar verstaan wat meer mensen niet. Er zijn weerkaarten die voorspellen dat het volgende week, eind volgende week weer zou kunnen gaan vriezen. Er zijn ook kaarten die dat tegenspreken. Dus we willen heel graag uh, gaan kijken wat we moeten blijven doen om de kans te benutten als die vorstperiode weer zou gaan inzetten. Maar zoals we de afgelopen weken niet hebben gedaan, speculeren, doen we dat nu ook niet. Maar we willen de kans niet laten lopen. Ik denk uh, dat het uh, over... nog drie dagen matig vries uh, ontsnijdt. Dankzij soort nog net, soort nog net Even de vraag herhalen: van als we nog drie dagen matige vorst zouden hebben gehad, had het dan gekund? Het is in de geschiedenis van de vereniging altijd zo dat wij de tocht afkondigen als het ijzer is. Maar we hebben gezegd: we willen een stapje verder kijken en kijken wat de perspectieven zijn. Want als het er nu niet is maar dat zou er over twee, drie dagen wel kunnen zijn... dan willen we daarmee niet op dit moment al een definitief nee zeggen. We hebben gezien dat het de afgelopen nacht... of de afgelopen dag eigenlijk op veel plaatsen weer ijs hebben verloren. Water is in beweging gekomen... en het iets warmere water van de onderkant is omhoog gekomen... en we zijn ijs kwijtgeraakt. Dus we hebben heel nauwkeurig gekeken wat zijn de ontwikkelingen van de vorst en wat kan de groei zijn die erbij komt, maar tegelijkertijd dat in het perspectief dat we reëel moeten zijn hoe de zaak ervoor ligt en welk model dan ook zit niet het perspectief in dat we de problemen kunnen oplossen in het zuiden en dat we de 15 centimeter kunnen halen die we nodig hebben we hebben dus geen besluit genomen vooruitlopend op het ijs, maar we hebben er wel heel nadrukkelijk naar gekeken, want als we hadden geweten dat het zondag er wel zou zijn geweest. Of zaterdag, dan had ik hier een ander verhaal gehouden. U sprak over frustratie. Dat was, dat was de voorzitter van de vereniging de Fries Elfsteden. Wiebe Wieling met slecht nieuws dus. Uh, het komt er voorlopig niet. Eigenlijk, zegt hij met zoveel woorden... We moeten moet wachten zeggen, tot een nieuwe uh, vorstperiode. Niet alles wordt stilgezet. Uh, Natuurlijk wordt de zaak in de gaten gehouden. Maar de vooruitzichten zijn te een slecht. Geweest uh, geweest uh, een deel van de route heeft ook nog slechte, de, uh, slechte ijskwaliteit. En het is gemiddeld maar 10 de tot de, uh, 11 uh, centimeter. Kortom, voorlopig geen 16e het, Elfstedentocht hier in Friesland. Het unaniem een teleurstelling voor de schaatsliefhebbers. Het kan niet. Frustrerend, maar de realiteit, dat zei uh, Wiebe Wieling. Dank u wel, Rien Kamer, vanuit Leeuwarden. Tot zover deze extra uitzending. Het uh, reclameblok dat we nog te goed hebben komen... nu en daarna het uitgestelde 8-uur-bellet aan. Bent u een ervaren manager? En met uw ervaring op zoek naar verdieping van uw bedrijfskundig inzicht? Ibo Business School biedt managementopleidingen en MBA's. Ook voor aankomende managers. Ibo Business School.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 De Rajonhoofden in Leeuwarden zijn het vanavond niet eens geworden over een datum voor een elfstedentocht. Het ijs is nog te slecht. Het kan niet, het is frustrerend. Maar de realiteit, dat zei voorzitter Wiebe Wieling van de Vereniging de Friese Elfsteden zojuist op een persconferentie in Leeuwarden. De ministers van Financiën van de Eurolanden... komen morgen in een extra vergadering bijeen in Brussel... om te praten over de situatie in Griekenland. Dat heeft de voorzitter van de eurogroep Jonker gezegd. De politieke leiders van Griekenland overleggen... met de Griekse premier Papadimos over verdere bezuinigingen. Die zijn nodig om in aanmerking te komen... voor extra geld van de EU en het IMF. De gemeente Urk is teleurgesteld... dat er toch een windmolenpark in de Noordoostpolder mag komen. De Raad van State heeft vandaag de bezwaren van de gemeente... en omwonenden tegen zo'n park verworpen. Het college van Urk voelt zich in de steek gelaten. De gemeente maakte zich niet alleen zorgen over het beschermde dorpsgezicht... maar ook over geluidsoverlast, vogels die tegen de windmolens aanvliegen... en de stabiliteit van de dijken. Alle bezwaren zijn door de Raad van State ongegrond verklaard. en De gemeente bekijkt nu wat er verder nog gedaan kan worden. De honger in zuid soedan is sinds de onafhankelijkheid van het land... een half jaar geleden toegenomen. Volgens twee VN-organisaties dreigen 4,7 miljoen Zuid-Soudanese... dit jaar niet genoeg te eten te krijgen. Vorig jaar waren dat er 3,3 miljoen. Dat meldde het Wereldvoedselprogramma en de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN. In Zuid-Soedan dreigt geregeld honger, maar de situatie is nu nog ernstiger geworden. Dan het weer. Vannacht wisselend bewolkt. minimumtemperatuur min 8. Morgen vanuit het noorden bewolking met kans op wat sneeuw. In het westen dooit het dan even, maar in het binnenland blijft het licht vriezen. Vrijdag en zaterdag blijft het koud met zonnige perioden. Zondag dan gaat het dooien. Dit was het NMS Journaal.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 Hoe teleurgesteld zijn we eigenlijk allemaal. En ook daar in Friesland, daar gaan we het zo meteen over hebben. Nu die stedentocht voorlopig toch niet doorgaat. Het slechte nieuws werd ons net gebracht. Maar we gaan eerst even naar voetbal. Dat gaat wel door. Eerst niet. Want de wedstrijd was eerder al afgelast. Ook vanwege dat koude weer. ADO Den Haag tegen AZ. Was Tichler, de tweede helft is begonnen. En meteen in het begin van de tweede helft is AZ op een 2-0 voorsprong gekomen. En de doelpunt te maken is net als bij de 1-0 Benschop die het laatste zetje kan geven. Dit keer van wat dichterbij. De eerste deed hij met zijn hoofd. En zo lijkt de wedstrijd vroeger de tweede helft op slot te zitten. Ik heb eerder gezegd, ADO heeft met name het eerste, laten we zeggen, kwartier 20 minuten van de wedstrijd behoorlijk meegevoetbald. Maar is daarna toch het spoor wat kwijtgeraakt. AZ is makkelijker gaan voetballen bovendien. En ja, twee goals achter dan uh, weet je tegen een ploeg die... ...toch heel lang koploper is geweest in de Eredivisie... ...dat je normaal gesproken toch behoorlijk in de problemen zit... ...dat ADO wat risico's zal moeten gaan nemen... ...en dat AZ daar logischerwijs met uh, snelle mensen als Berends, Maher en Holmen... ...vroeg of laat toch van zal gaan profiteren. Nou ja, het zijn bespiegelingen, 54 minuten onderweg. Het is uh, 2-0 dus in het, voor, in het voordeel van AZ. En dat uh, voelt, zoals gezegd, toch een beetje als de beslissing al. Twee dingen. Ja, we gaan het hebben over de Elfstedentocht. En we dachten natuurlijk, ja, het kan wel eens doorgaan. Of misschien niet. Nou, we hebben iemand uitgenodigd... die alle varianten al zo'n beetje heeft meegemaakt, denk ik, daar in uh, Friesland. Dat is uh, Ilke Lok. Hij is uh, verslaggever van uh, Omroep Friesland. Goedenavond. Goedenavond. Ja, u bent daar, hè? u zit daar vlakbij toch, in dat gebouw? Ja, ik, ik, we zitten er tegenover en de technicus van jullie is blij dat hij daar niet zit. Want er staan ongeveer 19 uh, cameramensen, er staan 23 radiomensen. En het staat verder vol met journalisten, volk. En ik denk zelfs van elke internetverbinding die er in Nederland bestaat. En die zitten daar aan de andere kant uh, na te praten over het feit dat het uh, voorlopig niet doorgaat, nee. Ja, en, en hoe is het met Ilke Lok nu? Die uh, heel graag had gewild natuurlijk dat hij wel doorging. Als sportverslag mm, geven daarbij omroep uh, Friesland? Ja, dat, dat, dat wel. Maar die denkt nu van dat kan ik dat en dat en dat wat in de agenda staat, dat kan weer gewoon doorgaan. Dus het heeft ook wel weer zijn mooie kant. Nee, ja, wat staat er heel... dan in die agenda, zeg? Elke lok? Allemaal dingen die ik moet doen. Uh, ik, ik moet voor morgen vroeg voor zeven uur een column hebben geschreven. Nou, misschien gaat dat nog wel over Delftweden, toch? Maar wij vinden het natuurlijk allemaal heel sneu. maar we zagen het al wel een beetje aankomen. En iedereen denkt. Maar, deed maar een wie beetje zijn wij, want wat, wat vindt elke zin? Vriezen, vriezen. Ja, ja, nou, wij, wij vriezen, dat vind ik ook. Maar uh, ja, uh, uh, uh, de, de tocht mag doorgaan. Uh, we hebben het heel graag dat die doorgaat. Maar als het niet kan, moet je het niet doen, want dan is het veel te gevaarlijk. Ja, en wat, wat, wat, had, wat, had, wat had je gedacht eigenlijk van tevoren? Hoe, hoe stond het nou, erbij? Ik, ik dacht, ze er nou, uh, komen nog een paar nachten met min 10 graden. Ik denk, ze gokken erop. Uh, ze zetten voorlopig het spul in werking. Ze zeggen nog niks tegen uh, ons en, uh, en, en de mensen in het land. Vrijdagochtend komen ze weer bijeen en dan geven ze definitief ja of nee. Maar ze hebben nu al gezegd, van, ja, wij denken dat er te weinig ijs bij komt. En dat de, de zwakke plekken in de route niet voldoende aansterken. En dan moeten we het niet doen. Nee, dus dat had je toch een beetje verkeerd ingeschat eigenlijk. Ja, kijk, een, een, een rajonhoofd is een moeilijk mens. Een rajonhoofd, als je die vraagt van wat heb je daar gemeten... dan zegt hij, nou, zes, zeven centimeter. Maar hij zegt niet dat hij dat, dat deel dan van het parcours ook laat liggen... en eromheen gaat waar 13 centimeter ligt. Dus in, in, in vroegere tijden was het altijd zo... dat de Stedenbestuurders en de rayonhoofden er heel, heel geheimzinnig over deden... en dan wel eens wat aan het liggen waren... om zo snel en ongestoord mogelijk te kunnen werken... zodat wij niet meer kwamen. Maar... Nee, uh, verkeerd ingezet. Ja, hoop natuurlijk. Altijd hoop. Uh, het moet toch kunnen. Iedereen verwacht het van je. Uh, provincie Friesland heeft er heel veel aan als het uh, zou kunnen gebeuren. En ja, dan kan het niet. Nou ja, dan, dat, dat, dat, dat krijgen we weer bovenop ons kop vanzelf. He, ik, ik zie de koppen in de krant zomers alweer. In balkan niks. Ja, dat hebben wij dan weer. Ja, want, want hoe is de dag vandaag van een sportverslaggever van op Friesland eigenlijk geweest? Ik bedoel, wat heb jij Die... gedaan vandaag? Die, die, die kijkt naar de 100 kilometer en de, de, uh, van de heren en de, en de 70 kilometer van de dames in, uh, in, uh, uh, in Emmen. En, en uh, rijders kijken, houdinkjes kijken, nummers kijken, kopies kijken, uh, pakken kijken. Uh, alles goed op je laten inwerken. Dan zie ik de meeste marathons wel. Maar nou, hey, even goed op je laten. Wie is goed, wie is slecht, ja. uh, wie zit er goed bij. Dat soort dingen doe je dan. Ja. Ja, ja. En, en, en niet tussendoor even alle rajonhoofden bellen en vragen hoe het ervoor uh, staat. Wij, wij, wij werken met 140 mensen. Bij Omroep dus die, die, ik heb heel veel collega's die heel goede contacten hebben met Arion Hoden. Ja, want want uh, ja, een eindje verder zie ik nu op televisie... dat die persconferentie nog steeds uh, gaande ja. is. Ja. Uh, uh, bedoel, ho hoeveel vragen kun je er nog over stellen, denk ik dan, als die niet doorgaat? Maar wat, wat zou jij nog willen vragen aan de voorzitter? Uh, niks. Nou, alleen eigenlijk, uh, maar dat is al gevraagd, uh, van waarom heb je toch niet even uh, gewacht en, en laat het spul een beetje uh, aan de gang gaan. Uh, waarom zeg je nu al dat het afgelopen is en hij zegt gewoon, nou, wij durven dat risico niet te nemen. Nou, en dat is het goede recht van de enige nuchtere mensen in Friesland uh, die er tijdens de nog bestaat. En dat is de voorzitter van de Ja, zou die nuchter blijven, denk je? Ja, denk ik wel. Hij ziet er wel heel nuchter uit, moet ik zeggen. Ja, maar is, is, is hij ook. Uh, ja, hij heeft maar één nadeel, hij is onderwijzer. Maar voor de rest is, is, zit het heel goed. <laughs> Nee, dan, ja, en waarom is dat een nadeel dan? Uh, heb, weet je dat niet? Dat onderwijzers zo'n heel groot nadeel hebben. Die willen je altijd vertellen hoe het zit. <laughs> en en, en wij, hebben, wij hebben soms ook nog wel een eigen mening. Ja. Ja. Maar, maar goed, er worden daar dus nog heel veel vragen gesteld. Ja, want ja. de vraag die ook werd gesteld gelijk al van... is dit echt helemaal definitief het eind? Of als er weer zo'n periode komt... gaat het dan misschien toch nog lukken in dit ja, dat, jaar? Wat denk jij? Dat's, ja, in, in dit jaar zou zeker wel kunnen. Want we hebben ook december nog. Ja, en maar ik bedoel uh, in februari dan? Ja, in in dit, dit seizoen, ja. ja. Nee, het, het zou best kunnen. Het is wel vaker gebeurd. In 85 hadden we ook een hele strenge vorstperiode. In december werd helemaal niks. Toen gereden we dooi. Mm -hmm. uh, ik weet nog wel dat, dat zelf weer boten begonnen te varen. En toen kwam ineens de vorst er weer in. En binnen een paar dagen lag het weer helemaal dicht. Want het water was heel koud. En dat betekende dus dat je alsnog in eind februari, 21 februari was het toen... dat je toen toch nog een Elfstedentocht kunt hebben. Dus dat zou weer kunnen. He, ze weten de dooiperiode nu goed, maandag, uh, dinsdag. Maar wat erna gebeurt, dat weten ze nog niet echt. Dus stel je voor, als het dan weer uh, vier nachten, uh, min 10 tot min 15 gaat vriezen. Ja, dan uh, worden we weer helemaal koortsig. Ja, want, want hoe vaak heb jij koortsig uh, ergens uh, uh, liggen wachten op zo'n. Ja, verhaal van een voorzitter. Hoe vaak heb je dat mm, meegemaakt? Nou, in. in, in, 92, uh, ja, in, in vanaf 1963 was het niet zo heel veel. Toen hebben we de strenge winter van, van 79 gehad, maar er was er veel te veel sneeuw. Toen konden ze niks aan, aan doen. 82 ging uiteindelijk ook niet door. Dat was eigenlijk wel een beetje een gebrek aan durf, bleek achteraf. Want dat durfden ze in 85 dus wel. 86 dus wel. 87 ging weer net niet door. Uh, 96 ging net niet door. En 97 uh, weer wel. Nou, dat zijn eigenlijk de keren dat het, dat het echt. Uh, uh, ja, dat het echt uh, hectisch was. Ja. Ja. En, en dan lig je inderdaad gewoon te wachten uh, voor zo'n deur... om te kijken wat er dit jaar dan weer uitkomt. Ja, en, uh, de, de, in, de, in de loop der jaren is dat aantal mensen wat voor die deur ligt uh, aanzienlijk gegroeid. Ja, vertel eens. Uh, in, in, in 1982 was er een vergadering uh, in het begin van de winter. En, en, en toen was er niemand. Toen was ik alleen. Echt waar? Helemaal, Helemaal alleen? Ja. Helemaal alleen. Dat was niemand. Hoe kan dat uh, nou? Was er toen helemaal ja, maar, nog geen interesse? Nee, toen, toen, in 1963 hadden we de laatste gehad. Uh, er waren een paar winters geweest. En men hoorde wel eens wat van het Elfstedenbestuur. Maar dan reed je naar zo'n rayonhoofd toe. En wat was dat dan? En ik, ik wist dat er een vergadering was. En ik ging daar zitten. En ik wachtte dat ze naar buiten kwamen. Maakte twee interviewtjes. Deed die in mijn uh, tas. Uh, want die waren voor het middagprogramma. Weet ik dan wel wat erna kwam. En nam een borreltje met die mannen. Uh, en, en, en ging naar huis. Ja, zo was dat dan in die tijd. Uh, een een, een een paar maanden later, toen het echt losging, <tomt> toen waren er wel heel veel mensen. Er ging een hele zaal vol mensen die zat daar en die luisterden naar voorzitter Cuperes, 15 jaar voorzitter, Noord- en Elfstedendag georganiseerd. En die Cuperes die zei toen, er stelde iemand, iemand ging staan, ik wil een vraag stellen, hoe heet u? En die man zei, Theo Komen. Maar daar had CUPERES nog nooit van gehoord. De, de, de, dus dat. Ja, ja, ja, was eigenlijk een hele, hele. Nou, vreemde discrepantie tussen Elfstedenbestuur. En, en de sportmedia. zoals ja. die begonnen toen te werken. Nou, dat hebben ze geweten ook. Ja. Of een discrepantie tussen Friesland. En, en de rest van Nederland? Nee, nee, nee, nee, nee. nee, nee. Want ik bedoel, met, met, met schaatsers als. Uh, uh, van der Duim en, en. en. en. Kramer enzovoort. We waren alles wel gewend. Dat, dat, dat was het niet. Maar er zat ook voor ons ook een hele geheimzinnige sfeer om dat steden bestuur heen, die, die, die zeiden nooit zoveel en dan gingen ze met elkaar zitten praten en dan ineens kwam er wel of niet een tocht, nou meestal niet dus dat nee. is, uh, En wat is er dan veranderd als je naar de media kijkt? Kijk, kan het ook wel verzinnen, er, er zijn er veel meer nu, ik bedoel als ik nu kijk naar die ruimte waar die persconferentie uh, gehouden is, we hebben hier nog een lijn waar je dat kan zien, yeah. ik kan ze niet zo snel tellen, maar dat, dat lijken er wel 300 mensen die daar zitten ja, ofzo. Wat, ja, wat is ik het grootste verschil volgens jou? Nou, de, de, dat, dat, dat, dat iedereen daarop afkomt. Dat iedereen denkt, daar moet ik bij zijn. Eigenlijk kwamen er heel veel mensen om te kijken hoeveel mensen er waren. En dat gaat er steeds maar door. He, in 1997 waren er ook heel veel mensen. Maar nu waren er nog meer. Uh, bij zo'n persconferentie. Ja, dat, dat, dat, dat, dat, ik, dat weet ik ook niet hoe nee. dat komt. Maar men willen er, er allemaal bij zijn. Ja, men willen bij zijn. En dat is allemaal mogelijk. En je hebt natuurlijk al die media, al die social media. Daar gaat het ook de hele dag door. Ja. Of is het iets in de Nederlander dat wij nu dus uh, meer geïnteresseerd zijn in dat oer-Hollandse schaatsen? Nou, ik vind dat de Elfstedentocht wel een heel aparte plaats heeft ingenomen in de belevingswereld van de Nederlandse journalist. Die, die, die zetten daar alles en alles weer op. En, en dan denk ik van, er gebeuren allemaal dingen in Irak en Iran en Israël en overal op de wereld. En wij doen net alsof dat er nu helemaal niet meer is, of dat alleen die Elfstedentocht uh, belangrijk is. Alles uh, vervaagt een beetje en daardoor wordt die Elfstedentocht... Maar ja, dat heeft ook dat, dat geheimzinnige, dat mysterieuze karakter, maar daarom wordt die Elfstedentocht... Dat, uh, zes keer zo belangrijk als wat dan ook in het leven. Ja, dus Elke Lok, die uh, verslaggever is bij Omroep Friesland... vindt het een beetje te, als ik het goed begrijp. Ik vind het een beetje te, ja. ja. Maar, eh, eh, maar tegelijk kunnen wij ons ook niet veroorloven... als er 19 camera's staan, daar zelfs ook niet te gaan staan. Terwijl wij wel weten dat het eh, uh, wel of niet... wij weten precies hoe het zit, wel of niet doorgaat. Ja. Eh, dat weten we ook wel. Maar eh, je kunt je niet veroorloven dan niet te, laten, niet te staan. Want iedereen wil dat horen en iedereen wil dat zien. Ja, dus ja. op Friesland wordt ook een beetje opgejuind eigenlijk, hè? Natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. Alle, alle, heel Friesland wordt opgejuind. Ja. En de, de, de commissaris die roept... Uh, al een week lang de ijsdikte voor, voor Radio 2 af in, in Knoop en Kranenbar. Dan denk ik van, man, die, die moet ijzermager te noemen of zoiets. Maar dat, dat, <laughs> uh, ja, dat gebeurt niet. Ja. Nee, uh, nee. Uh, we hebben ook nog uh, aan de lijn Leni van der Hoorn. Ja, heb, ja, hallo. Uh, dag mevrouw van der Hoorn. Ja. Uh, u won de toch bij de vrouwen in 1985. Ja, de eerste heeft, keer dat de vrouwen in de wedstrijd treden. Ja, dat was de eerste keer. U heeft hem drie keer gereden. Uh, en... en ja, de vrouwen kregen natuurlijk altijd al wat minder aandacht. Daar gaan we het zo over hebben. Maar eerst eventjes toch ook uw reactie. Want u heeft waarschijnlijk ook ja. voor de televisie gezeten... Nou, om te kijken ja, wat er werd gezegd. Ja, de hele die drukte. Maar het is zo, de mens wikt en de natuur beschikt. Het is gewoon, uh, ja, weer en natuur, die is de baas. Niet alle mensen die dat... Uh, ik, ik vind het wel machtig om te zien dat er zoveel mensen echt... Uh, uh, ja, vurig hopen dat die komt. Ja. Maar uh, ja, al die druk die ik ken heen en weer en alles... En maar er is er maar één de baas en dat is de natuur. Ja, bent u erg teleurgesteld? Want als oud-winnaar nou ja, wil je natuurlijk heel graag dat hij doorgaat. Ja, nou, ik, ik zie een bestuur dat wel alles in het werk staat stelt. Veel meer openheid als vroeger... Dan, dan wist je ook, nou ze gaan eerst negatief praten. En wie weet hebben ze wel een, uh, ken je wel aan de randen van het Slotermeer. Wat, dat dat daar grondijs legt. Of ze hebben een andere, andere oplossing. Dat je een stukje IJsselmeer meepakt bij vanaf Savoorn. Maar daar hebben wij hier geen zicht op. Maar... Ja, nou ja... Uh... Had u daar een beetje op gerekend ik, ik had, dat ze met nou, een alternatief had, zouden komen? Ik had nu komen? gehoopt uh, dat ze het nog uit zouden... dat ze zeggen vrijdag en dan zondag. Uh, het kennen altijd nog, denk ik. Ja. Zolang je k kunt, uit, uh, kunt rekken, dat, uh, dan ga je nog geen afstel... Uh, aankondigen. Nee, maar dat is dus wel gebeurd, want in heeft u het vaker meegemaakt ze zelf als vrouwelijke schaatser, dat het uh, niet doorging, terwijl u erop had gehoopt dat hij wel door ja, nou, zou gaan? Ja, ja, ik, uh, ik rij vanaf 70 in de wedstrijden, dus ik heb ook heel veel jaren moeten wachten voordat hij kwam, en in die tijd heb je 200 kilometers in Nederland gereden, uh, zoals de Rotten Meren. en dan, uh, ja, dan, dan denk je, nou, nou, nou vriezen toch eigenlijk in Friesland ook wel. Ja, en, en, en u heeft het vaker meegemaakt dat u dus ook uh, teleurstelling te verwerken had? Jawel. Ja, ja, had, had u ja. dit keer eigenlijk willen nou, rijden? Nou, ik, ik kom uit een door ter Aar en daar heb ik ook wel verhalen gehoord dat, dat ze onderweg waren en op de afsluitdijk en dan konden ze weer terug naar huis. Hm. Uh, dus dat is niet nieuw, maar alleen de media, de, hoe heet dat, de, de verbindingen waren veel slechter, dan gingen ze al op weg, weet ja, je wel, ja. en dan werd je dus... Uh, Onderweg ben je weer naar huis gestuurd. Ja, jeetje, nou dat, dat hoeft nou gelukkig hoor. niet meer. Dat hoeft, uh, uh, hoeft dat niet zou meer. ook nog kunnen dat ze zeggen, nou het wordt zaterdag of uh, we, we nemen vrijdag de beslissing. En dan wordt het zondag en dan heb je die nacht in plaats van gevroren, gedood. En dan kun je met al je hebben en hou je we weer terug naar huis. Ja, maar, ja, wat wat had, had, u, had u eigenlijk mee willen doen uh, dit jaar? Nee, ik heb zo, ik dacht van mezelf... Maar alles kwam in opstand wat ik niet zou kunnen. Ik heb de uh, hele dag op het ijs en ik val om de havenklap... maar mijn heup is helemaal finaal op. Ja. En ik krijg al drie jaar geen nieuwe heup... omdat ik pijn moet hebben. En ja. ik loop al jaren kreupel. En nou, dus dat zat nou er sowieso dus. niet meer in voor Leni van der Hoorn. En nou dan zie je dus op het ijs dat het wel gaat op kunstijs... Dus maar elk hobbeltje en, en achterop staan en over de keuken. Dat gaat niet. Het nee. gaat niet. Nee. Nou, dat geeft helemaal niks hoor. Want u heeft al ja, drie nou, keer ja. gereden. Ik kan jammer. me ook voorstellen dat het jammer is. Maar u bent ook al 65, geloof ik. Nee, nog niet. Of 62 was het, hè? Uh, ik ben van maart 48, mag u uitrekenen. Nou, dat, dat, <laughs> u wil gewoon niet zeggen hoe oud u bent. Of wel? <laughs> 63. 63, oké. Okay. Ik, ik ga tot slot nog heel even terug uh, naar Friesland. Uh, want uh, nog even naar de verslaggever van de Omroep Friesland, Ilke Lok. Uh, ik, ik weet niet, heb je inmiddels nog wat, wat om je heen zien gebeuren daar? Of, of? Nee, nee wij, wij zitten een beetje afgesloten. Ik zie de, de, de rayonhoofden aan een borrel staan. De rayonhoofden aan een borrel? Ja die, die, ja, die nemen een borrel. Die hebben heel hard gewerkt een hele week en die hebben geprobeerd om het voor elkaar te krijgen. En die hebben met elkaar in, in uh, uh, algemene opinie geconstateerd dat het niet kon. En nu nemen ze maar een borrel op dat werk wat ja. ze hebben gedaan. En er zijn ook heel veel extra borrels gemaakt in de fabriek toch, zag ik van de week. Ja, maar, maar uh, ho ik hoop niet dat wij die allemaal moeten opdrinken nu als nee. straf. Nee, want wat ga jij <laughs> eigenlijk doen nu vanavond? Ga je ook een borrel nou. nemen? Nee, ja, in, in de loop van de avond wel. Maar ik ga gewoon naar huis. En, uh, ik ga hier nog even gezellig met iedereen praten. En uh, we praten, spreken even af wat we morgen gaan doen. En dan, uh, dan gaan we naar huis. Ja, want wat gaan we morgen doen? Behalve die column schrijven? Ik uh, weet het eigenlijk niet. Ik, begin weer, ik maak geschiedenisprogramma's uh, in, de, in de buurt van andere tijden. Dat soort programma's. Uh, dus daar, daar ga ik weer mee aan de gang. Ja, nou ja, misschien uh, ook nog weer eens een, een, een uitzending over de geschiedenis van de Elfstedentocht, of niet? Ik, heb je dat Ik heb dertien docu documentaires uh, gemaakt over uh, de Elfstedentocht. En die worden elke dag nu uh, <laughs> uitgezonden bij Omer op Friesanten Nog eens een keer weer uh, om ja, in de stemming te komen. En misschien doen we dat morgen wel weer. Goed. Nou, mag ik je heel erg danken... Ilker Lok, verslaggever bij Omroep Friesland. Hij heeft drie Elfstedentochten verslagen voor de radio in 85, 86 en 97. En wilde natuurlijk nog een eentje doen. Bedankt voor het meepraten. En dat geldt ook voor Leni van der Hoorn. En zij won de Elfstedentocht bij de vrouwen in 1985. Goed, er is gescoord bij FC Den Haag tegen AZ. Ja, de supporters van ADO zullen fijn vinden dat je nog FC Den Haag zegt. Dat oh, sorry, ADO Den Haag. ADO. En dan ja, woon nee, ik mensen... nog in Den Haag ook. Moet je nou, Nou, dan is het niet gek <laughs> dat je FC Den Haag zegt. 0-3 is het geworden. Dat is dan weer slecht nieuws voor mensen die in Den Haag wonen. 0-3 tegen AZ. En weer is de goal van AZ gemaakt door Benschop. Die er dus drie heeft gemaakt vanavond. AZ is inmiddels heer en meester. Dat was het eigenlijk al de hele tweede helft. ADO komt er niet meer aan te pas. En juist op het moment dat bij een 0-2 voorsprong voor AZ de trainer van Ado besluit om er maar een extra aanvaller in te gooien en een verdediger af te halen. Want ja, je moet toch wat? Dat duurt 40 seconden en dan wordt de verdediging van Ado voorbijgelopen door opnieuw Benschop. Die slimmer is dan zijn tegenstander en Toco, de Belg. En de bal vervolgens hard langs de keeper ramt. Dat doet hij overigens nu bijna weer. Want weer is hij een Toco te slim af. En ik vrees eigenlijk voor Ado dat als het bij spelers was, dat nu doet. Namelijk met drie verdedigers op de drie aanvallers van AZ. Dat AZ straks nog een paar goals gaat maken, want dan lopen ze er makkelijk doorheen. 20 minuten nog. Adel heeft een vondertje nodig. Voorlopig staat AZ voor 3-0. Ja, en voetbal gaat gelukkig dan wel weer door. Dat was het. Twee dingen voor vandaag. Een wat kortere editie. Allemaal in verband met die persconferentie over de Elfstedentocht. Die dus voorlopig niet doorgaat. Zo dadelijk op deze zender. Het ijs van alle kanten van BNN en de NOS. Eh, Willemijn Veenhoven en Robert Neder. Ja, ja, ja. Waar ja, gaan jullie het nou over hebben we eigenlijk? We gaan er het beste van maken. We hebben Ermen Wendemars, die ik net bij de wereldrijd door zag. Die was bijna in tranen. En die Ach. komt... Uh, ja, dit, ja het, is, het is dramatisch voor hem dan in ieder geval. Straks is hij hier ook, komt hij uh, napraten over wat nu met hem. En uh, wat gaan we nog meer doen, Robert? Nou, heel veel meer. G uh, gewoon even luisteren. We gaan het uh, einde van het voetballen uh, natuurlijk meenemen. We blikken nog even terug naar het schaatsen van uh, vanmiddag, de NK-marathon. En zie het maar zo, we hebben het dagenlang niet over de crisis gehad. Is dat niet mooi? Ja, precies. Welke crisis? crisis? Dat is zo crisis, crisis wordt crisis. Dat uh, allemaal dus, uh, zometeen in uh, BNN en, en NOS, het ijs van alle kanten. Maar eerst het nieuws van half negen, hier is Dorot Meegens. Radio 1, het NOS-journaal. Voor die paar mensen die het gemist hebben, er komt voorlopig geen Elfstedentocht. Het ijs is nog te slecht, zei voorzitter Wiebe Wieling van de vereniging de Friese elfsteden, half uurtje geleden in Leeuwarden. De 22 rajonhoofden waren unaniem over deze beslissing. Het is frustrerend, maar het is de realiteit, zei Wieling. De afgelopen 24 uur is het ijs op een paar plaatsen zelfs iets dunner geworden... vanwege het warmer geworden water. En ook op de alternatieve routes is de ijsdikte niet genoeg. Prinses Maxima heeft geaarzeld of ze vanmiddag de Machiavelli-prijs in ontvangst moest nemen. De jury vond dat ze de steun voor de monarchie als symbool voor nationale eenheid heeft verstevigd. Voor Maxima klonk dat bijna als een uitnodiging om het nog een keer over de Nederlandse identiteit te hebben. In haar dankwoord zei ze dat het onderwerp haar zeer boeit, maar dat ze weet dat dat koekje bij de thee zwaar op de maag kan vallen. De ministers van Financiën van de Eurolanden houden morgen een extra vergadering over de situatie in Griekenland. De Griekse politiekleiders overleggen momenteel met de Griekse premier over verdere bezuinigingen. Die zijn nodig om extra geld te krijgen van de EU en het IMF. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. Het ijs. Van alle kanten. Robert Meder. Willemijn Veenhoven. Het is drie over half negen. Goedenavond. Iedereen hoopte erop. De hele dag was het spannend. Gaat het door of gaat hij niet door? Nou, het antwoord is niet Dat uh, is meer ruzies eigenlijk, zoals ik het uitspreek. <laughs> er komt geen uh, Elstede tocht op dit moment. Dat heeft uh, voorzitter Wiebe uh, Wiebe Wiebeling zojuist uh, bekendgemaakt. U heeft het gehoord op die persconferentie. De rionhoofden waren er uh, snel uit. Voor we dat gaan doen, even het doelpuntje halen bij uh, Bar ja, want voor ADO wordt het een hele vervelende avond tegen AZ. Het wordt 0-4 na 73 minuten. ADO heeft na 0-2 besloten om een verdediger uit het elftal te halen en er een aanval bij te zetten. Dat is allemaal heel logisch en te begrijpen. Maar dat betekent aan de andere kant dat AZ er ongelooflijk makkelijk doorheen loopt nu. Een slimme steekbal komt er nu waar Martens achterna loopt. En Martens kan dat eigenlijk heel simpel afronden. Die loopt weg uit de rug van zijn bewaker. Nou ja, als je het nog zo zou mogen noemen, immers. En tikt de bal achter de doelman Coutinho, zoals 0-4. De wedstrijd had al geen spanning meer, maar dat is nu helemaal voorbij. Wat ik aan het vertellen was: die die waren er dus snel uit na een korte vergadering, minder dan een uur. Beste mensen, ik heb geen goed nieuws. Wij kunnen op dit moment geen tocht uitschrijven. Het grootste gedeelte van de route is onvoldoende qua ijsdikte.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 Ja, rinkkamer, de verslaggever die was net bij de persconferentie Rink. Ja, Willemijn. Ja, uh, hier ook opeens geen spanning meer, net als bij die voetbalwedstrijd. Maar geen tranen hoor, net als bij Winnemos. Het is hier vrij nuchter. Het is natuurlijk een grote teleurstelling. Zeker bij de voorzitter, Wiebe Wieling. Uh, meneer Wieling, hoe groot is die teleurstelling? Ja, die is enorm. We zijn eigenlijk uh, vlak voor de eindstreep, vlak voor de finish ten val gekomen, kun je zeggen. Met drie, vier dagen erbij uh, hadden we het gered. Maar de verwachting is toch dat het nog twee of drie nachten goed gaat vriezen? Jawel, maar kijk. We hebben gekeken naar die twee, drie nachten die nog komen. En gekeken naar hoeveel ijs we nu hebben. We hebben gezien dat er een hoeveelheid ijs is verdwenen de afgelopen dagen. En dat dat ook. Nou, dat betekent dat we niet zoveel meer vooruit gaan. Als we die paar nachten die komen, waarvan maar één strenge nacht nog zit. Dus we komen er gewoon niet. Was de beslissing vanavond onder de rajonhoofden unaniem? Volstrekt unaniem. Met een groot applaus met elkaar onderstreept. Het was wel een pijnlijk applaus. Dat klinkt heel raar met een applaus. Maar we wilden met z'n allen laten zien dat we hier volledig achter staan. En dat het niet anders kan. Hoe graag wilde u eigenlijk? Met andere woorden, voelde u ook de druk? Want als je hier in de zaal kijkt, tientallen journalisten. Iedereen wil zo graag u ook dat het doorgaat. Nee. Nee, nee, nee, nee. Ik, uh, ik wilde heel erg graag, maar die druk heb ik eigenlijk gevoeld. Uh, dat klinkt misschien wel wat raar. Maar we hebben met elkaar dat gedaan. En we zijn met elkaar bezig geweest. En uh, dat allemaal afspeelt, dat weten we. Maar eigenlijk merk je daar in je werkzaamheden niet eens zoveel van. Is het nu definitief voorbij? Kortom, worden alle werkzaamheden nu uh, stilgelegd en laten we het maar gaan? Op dit moment is het voorbij. Ja. Waarom op dit moment? Is, is er ah, nog ja. een kans? Nee, er is geen kans. Ja, er is altijd een kleine kans. Maar dan heb je het over dat de vorst weer terugkomt. Nou, er wordt veel meer speculeren dan realiteit. Dus dat moeten we niet gaan doen. Er zijn mensen die zeggen, u bent te laat begonnen met het weghalen van de sneeuw. Wat vindt u van die kritiek? Nou, dat is volstrekt een nonsens. Ik heb zo net ook gezegd, we hebben eigenlijk een aantal situaties gehad waar mensen zo vroeg op het ijs zijn gegaan dat het gevaarlijk was. Uh, en zodra het kon hebben we mensen gemobiliseerd die met z'n allen het vereisen schoon hebben gemaakt. Het had geen dag eerder gekund en we hadden het ook niet eerder klaar kunnen krijgen. Dat was de voorzitter Wiebe Wieling, teleurgesteld natuurlijk. En uh, dat zijn ongetwijfeld ook de rayonhoofden die hier achter in de, de zaal staan. En later deze uitzending uh, komt een van hen vast nog aan het woord. Goed, dankjewel Rinkamer voor nu dan. Ja, straks hebben wij hier ook aan het woord uh, schaatsers. Natuurlijk heel veel schaatsers die ontzettend teleurgesteld zijn. Uh, onder andere Erben Wennermaars trouwens, die is hier straks in de studio. En dan horen we ook zo meteen van de Friese weerman Piet Paulusma... waarom het allemaal zo gelopen is. En dan uh, natuurlijk uh, Today's uh, Topics. Ja. Luc, ja. kom op je. Kop op man. Het ijs van alle kanten. Het ijs, het ijs maakt me van kanten. <laughs> Nieuws Nieuws zometeen in de Today's Topics over de Elfstedentocht. toch gaat dus niet door. Maar uh, volgens de ijsmeester Jan Oosterbrug is al dat veegwerk niet voor niets geweest. Ik denk juist niet. Ik denk dat wij een geweldige periode achter de rug hebben van slechts 2,5 dag waar wij het gepresteerd hebben om met alle vrijwilligers... een geweldige schaatsinfrastructuur neer te leggen in Friesland. En wat zullen we nu beleven? We gaan nu, voordat het doorheen valt, massaal daar gebruik van maken. En we gaan allemaal in Friesland schaatsen. Dat gaan we doen. Zo, zometeen meer. En er is ook nog gewoon ander nieuws. Zo na negen uur. Goed, so. uh, nog even buurten bij uh, Bas Stigler... die uh, naar ADO Den Haag zit te kijken tegen uh, AZ. Vooraf dachten we, misschien wel een verrassing. Nou, die is niet uitgekomen, Bas. Nee zeker niet, het is 0-4. Het gaat nog erger worden ook als Den Haag niet uh, achterin weer orde op zaken stelt. En zolang het daar met 3 uh, tegen 3 blijft spelen, er is een verdediger weg, dan komen de problemen vanzelf tegelijkertijd. Aan de andere kant redde Ado bijna via debutant invaller Ebi Smolerek. Die kwam als vervanger van Verhoek die naar Twente ging. De welbekende Eer op een prachtige manier overigens met een voorzet vanaf de linkerkant. Hij hing in de lucht met de buitenkant van de voet. We hebben het kruiven ooit zo zien doen. Die uh, wilde de bal nog in de kruising uh, tikken. Maar nou, dat lukte niet. Dan zat Esteban, de keeper van AZ, net met een handje tussen. Maar AZ weet dat het uh, niet alleen een gewonnen wedstrijd speelt. Heeft ook driftig gewisseld. Elty door, Clavan in het elftal gekomen. Dat de kansen komen zoals nu. Daar is Clavan die doorgelopen is. En de voorzet van Martens komt. Dan wordt dan door Adel ten nou nog via Loek Ook al een invaller verwerkt tot Hoekschop. Maar ik heb het gezegd. Het is uh, zelfmoord gebleken. Dat wat Marie Stijn... Ja, je, je moet gokken. Zo is het. En dan verlies je ook wel eens. Zoals hij het probeerde met een extra aanvaller en een verdediger minder. Het gemak waarmee AZ er toen doorheen sneed in een tweede helft die het al totaal in de knip had eigenlijk. Dat was, euh, nou ja, dat sprak boekdelen. Dat liet weinig twijfel, ruimte voor twijfel. Kortom, de wedstrijd is gespeeld. En AZ zal, euh, en dat geldt ook voor ADO, hopen dat het in deze kou snel voorbij is ook. 10 minuutjes nog. De cijfers zeggen alles. ADO 0, AZ 4. Met dus een hat-trick van Benschop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 in the name of love, mm. all the fame and of the riches will one they fade away, and while that everlasting Geschuurd hier met Robert Meder. Op Sabine Stark, do for love. Het ijs van alle kanten. Robert Meder, Willemijn Veenhoven. Bijna kwart voor negen wilde ik zeggen. Contact met uh, Sebastian Timmerman, onze schaatsverslaggever. Sebastian, goedenavond. Dag Robert, goedenavond. Ik heb de indruk dat we hier iedereen een beetje uit uh, de put moeten praten. Hoe zit het met jou? Nou ja, ik vind, ik vind het erg jammer, maar. Uh... Wat dat betreft, uh, ik kwam thuis en ik had een enorme lekkage. Dat trof ik aan, uh, leef je bij mij in de tuin wel een, uh, een ijsbaan. Dus ik had even wat andere dingen aan mijn hoofd de afgelopen anderhalf uur. Maar het lijkt opgelost voor het grootste deel. Dus nee, het valt bij mij wel mee hoor. Ja, maar goed, je hebt vanmiddag in ieder geval een beetje aan uh, een mooie schaatswedstrijd mogen proeven in de buitenlucht. Ja. Uh, het NK-marathon op natuurreis in uh, de omgeving van Emmen. Hoe, uh, hoe was het? Ja... Hartstikke, een hartstikke mooie wedstrijden. Uh, uh, weer de omstandigheden waren, waren ja, echt goed voor een, voor een goede marathon. Uh, het was droog. Zonnetje scheen kwam er door bij de mannen. Wel een ijzige uh, Noordoostenwind. Maar ja, dat mag hè, bij marathonschaatsen. Uh, en eigenlijk over de hele dag is uh, gesproken mooie wedstrijden gezien. Dat begon al vanmorgen bij de Masters, zeg maar de veteranen. Waar uh, de topfavoriet Rudy Groenendal won. Daarna uh, bij de vrouwen, waar het echt een hele leuke wedstrijd was... Uh, um, en dat is wel eens anders geweest in, uh, in de afgelopen jaren. En waar dus Yvonne Spicht wint. En uiteindelijk ook bij de mannen waar uh, Jorrit Bergsma uh, wint. En waar uh, Jorrit Bergsma liet zien dat hij toch wel... Uh... Ja, een van de schaatsers van, van dit schaatsseizoen is. Niet op de marathon, maar daar reken ik dan ook gelijk de lange baan bij. Ja. Nee, het, waren echt, uh, het was echt een hele mooie dag. Mooie wedstrijden. Ja, we gaan de winnaars zo even horen. Eerst even naar uh, Bas Stigler. Het uh, kan alleen nog maar erger worden voor ADO, zo lijkt mij. Josie, Bas. Ja, het is erger. geworden zelfs al vijf minuten voor tijd wordt het 0-5. Josie door, de Amerikaan die ingevallen is voor Benschop, maakt dan zijn goal ook nog. Krijgt het paasje van... Brett Holman, wat eraan vooraf gaat, is een uh, grove fout. Een blunder eigenlijk van een toko. De centrale verdediger, die bepaald niet aan een sterk optreden bezig is vanavond. maar nu wel heel opzichtig in de fout gaat. Zich op de rand van zijn eigen strafschopgebied van de bal laat zitten. Ja, Dan is het voor Holland makkelijk om een paar passen te doen, de bal voor te geven en binnen te lopen. Nu dreigt een het soortzelfde geval als Ami, invallen bij Ado, zich ook maar weer makkelijk van de bal laat zetten. Kortom, Ado heeft er geen zin in. Weet dat het natuurlijk een verloren strijd is. Heeft wel weer een extra mannetje achterin erbij gezet om erger te voorkomen. Maar ja, erger voorkomen lukt niet als je zo slecht oplet en de duels verliest. Dan is het uh, vechten tegen de Bierkaai 0-5. Met nog maar vijf minuten te gaan in Den Haag bij Ado Asset. Goed. Uh, terug naar het natuurreis. Ik beloofde u net al dat we de winnaars even zouden laten horen. Dat doen we ook. Uh, Sebastian Timmerman Annelijn had het net al over hem. Over twee ronden voor het einde ging hij weg. Giel Lippens die sprak met die kerstverse Nederlands kampioen. Uh, ja, de wedstrijd ging eigenlijk wel goed. Eigenlijk de, de voorgaande dagen voelde ik me niet zo goed eigenlijk. Uh, een beetje last van mijn rug en zo. En, uh, maar uh, ja, vandaag kwam ik een beetje doorheen denken. Uh, ja, het, ja het, ik reed gewoon lekker en uh, ja, zware omstandigheden dat heb ik ook graag en uh, ja, dat ja, ging, uh, ging goed. Ja, zware omstandigheden zeg je natuurlijk een hoop concurrenten, een hoop uh, sterke rijders, maar één voor één lekker ze er af te waaien. Ja, ja, dat is ook wel een wedstrijd waar ik, ja, waar ik voor houd, dus, uh, oh, ja. Want, de fles gaat even weg. Ja, de fles gaat weg. Ja, ieder, als, als, als, als schaatsen kun je in zulke wedstrijden niet echt verschuilen. Dus uh, het is voor iedereen uh, gewoon zwaar. Dus uh, ja, ja, dan kom ik, uh, kom ik in mijn element, denk ik. En in je element kun je de komende dagen ook nog zijn. Want je hebt hamer laten schieten. Een wereldbekerwedstrijd, waar je normaal gesproken zou optreden, dat moet toch ook wel een heel raar gevoel zijn. Ah, schaatsen op Nederlands Natuurreis, dat, is, uh, dat kan niet mooier. Uh, ja, dat, dat, dat is voor mij het echte werk. En, uh, ja, de World Cup, die komen weer En uh, ja, ja dit, is, uh, dit wil ik niet missen. Jorrit Bergsma, de Nederlandse kampioen op natuurreis Marathon. Wat een, wat een bikkel is dat, hè? Ja, het is wel echt een echte, echte kerel aan het worden, hè. Uh, Daar ik eigenlijk mee ook gewoon qua, qua houding, qua uh, in het peloton uh, naar ons toe. In het begin was hij nog wel eens een beetje schuchter. Een paar jaar geleden, als je hem dan interviewde. Een beetje een, een stille vries kon zijn zijn, maar het, uh, ja, dat is zo'n... Dat Natuurhuis creëert helden, zeggen ze wel eens. Nou, hij wordt toch wel een echte helder. Het wordt een, een echte, er er geen man meer in het schaap in de marathon. Het is echt een kerel. Voorste ja. kerel geworden hoor. En ja. hij ja, wint terecht. Hoe die weg blijft, hoe die wegblijft, volkomen verdiende overwinning. Uh, en uh, ja, toch wel uh, vrij verrassende nummers twee en drie, uh, Simon Schouten en Rick Smit. Wil ik we uh, nog wel even noemen. Simons grote dus die sprint om de tweede plaats en Rick Smit wordt daar in derde. Maar Jorbert Beresma die uh, stak er in de finale echt bovenuit. Dan geven Sebastian, wat denk jij? 1-5 of 0-6? Uh, zullen we het op 0-6 houden? Ik heb oh. geen idee. Okay. Bas, zeg het maar. Ik ben bang dat de verdedigers van ADO, die er echt een potje van maken in de tweede helft... echt uh, ongelooflijk zwak verdedigen, of liever helemaal niet verdedigen... dat die verdedigers allemaal met hun hoofd bij de Elfstedentocht waren... en nu zo teleurgesteld zijn, enzovoort. Uh, nee, 0-6. En het is echt uh, zo makkelijk hoe AZ er doorheen snijdt. AZ tankt zelfvertrouwen, zoals het zo mooi heet. En ADO Den Haag moet zich echt, want dan dus vooral de verdedigers schamen... als deze wedstrijd voorbij is. Want het lijkt helemaal nergens meer op. De vrouwen uh, vanmiddag ook op het ijs. Uh, je memoreerde het al even. Yvonne Spicht. Ze waren met z'n tweeën weg. Uh, Sebastian Timmerman uh, op het ijs daar bij Emmen. Met uh, Riks Meijer ook. Uh, maar die viel. Dat is ook vervelend. Het, ja, heeft ja. ze daardoor gewonnen of heeft Rex daardoor verloren? Hoe... Ja, we zullen het nooit weten. Maar ik moet zeggen, uh, de manier waarop Yvonne Spicht daarna uh, iedereen voorbleef in die laatste ronde... Uh, ...onder, ja, soms dacht ik wel even iets zwaardere omstandigheden nog dan, uh, dan bij de mannen. Het was wat bewolkt. Die wind die was echt heel scherp en heel snijdend. En die wind stond voor een groot deel tegen als ze zo'n ronde, ronde reed. Maar Yvonne Spicht bleef daarin voor. liep eigenlijk alleen nog wel zelfs ietsje uit... Ja, dan, dan ben je terecht. Maar het was een opvallende val van die Riksmeijer. Het zag er ook een beetje apart uit. Want in één keer was ze de balans kwijt en ging ze als het ware achterover. Het leek wel alsof ze dachten, ik ga erbij zitten. Nou, dat zal ze absoluut niet gedacht hebben natuurlijk. Maar Riksmeijer was uiteraard zeer teleurgesteld. En die vond het ja, is niet echt een veelwinnaar. Ook niet iemand die bovenaan de lijstje stond uh, van favorieten bij de vrouwen. Dus een, een verrassende winnaar is. Ja. Goed, we gaan ook even naar haar luisteren. Na al die plichtplegingen direct na afloop kon ze het maar moeilijk beseffen. Nou ja, het is wel een beetje, er komt wel heel veel op je af. En uh, ik moet wel zeggen, dat uh, ja, ik ben wel, ben wel moe, zeg maar. Ik zal, uh, Een beetje zou ook wel lekker zijn. <laughs> maar uh, ja, we gaan nog even er tegenaan. Als je dat van tevoren had geweten wat er allemaal op je afkomt... na zo'n overwinning, dan was je de wedstrijd anders ingegaan waarschijnlijk. Uh, ja, ik was nu wel, ik had, zag mezelf niet echt als kans hebben. En, uh, ja, dus ik was eigenlijk wel heel ontspannen en dat speelt natuurlijk ook wel mee. Dat je ja, gewoon heel rustig een wedstrijd in kan gaan. En, uh, dus dat, uh, ja, dat heeft wel meegespeeld denk ik. Ja. En, uh, ja, in, de, in de laatste twee rondes uh, kwam er een uh, ontsnapping van uh, Rix en, uh, ja, Ze dus kreeg een behoorlijk gat. Dus ik denk, uh, dat moet niet gebeuren, dus ik ben er achteraan gegaan. En uh, kon ik het gat dichtrijden. Ja, Toen kwam ze te val, dus kwam ik kwam ook alleen te zitten. Je? Uh, nou, ik dacht wel nog even, wat moet ik op er wachten? Want ik denk, ja, red ik het wel alleen. Maar ja, goed, het is natuurlijk een kampioenschap. Dus ja, ik ben toch maar doorgereden. Ja. En uh, ja, ik heb toen maar gewoon alles gegeven... om die laatste ronde toch nog even door te gaan. Yvonne spiegt vanmiddag in onze uh, studio daar... ter plekke tegen Henry Schut. Ik u dat uh, ADO tegen AZ is afgelopen. Is uh, 0-6 geworden. Sebastian, uh, zit er nog een wedstrijdje in binnenkort... Uh, waar mensen naartoe kunnen om een beetje af te kicken of zo... Ja, morgen en, en, en overmorgen in ieder geval overmorgen we meer Meertocht. Uh, morgen in Friesland, Castellan heet dat geloof ik, dat zeg ik uit mijn hoofd, is er een wedstrijd. Uh, voor zondag uh, Holland Venetië uh, in, in Griepen uh, was uitgeschreven. Dus wedstrijden genoeg, ook al gaat de wedstrijd uh, waar iedereen op hoopte uh, niet door, uh, is er in ieder geval tot en met zondag, tot en met de dooiaanval komt, uh, valt er genoeg, uh, genoeg te beleven op natuurreisgebied. En dan moeten we daarna maar afwachten wat er, er verder gaat gebeuren. Ja, daar gaan we nu meer over horen. Dankjewel, Sebastian. Okay. Radio 1. Het ijs van alle kanten. Ja, en dat horen we van Piet Paulusma. Piet, goedenavond. Ja, goedenavond. De bekendste weerman van Nederland, maar wat vooral heel belangrijk is uh, nu... De, de weeradviseur van de vereniging De Vries Elfsteden. Ja, potverdorie, uh, Piet, zaten wij te denken, wat flik je ons nou? Ja, uh, dat heb ik meer gehoord uh, vanavond. Ja. Maar ik kan natuurlijk geen ijs maken. Uh, kijk, als je het over, over deze Aalwstede koorts hebt, dan kunnen we zeggen dat we de strijd eigenlijk, voor wat betreft het ijs in de eerste drie dagen hebben verloren door de wind, er is heel veel open blijven liggen. Het vloor wel flink, maar het is open blijven liggen. En toen het uh, één keer dicht raakte, kwam er gelijk 4 uh, tot 10 centimeter sneeuw op. En dat heeft ons ontspartig gespeeld. En oh. nu, zondag als vandaag bijvoorbeeld, eh, hebben wij een halve tot één centimeter in totaliteit over 24 uur verloren aan ijs. En dat is gewoon veel te weinig. En dat, dat, dat verlies is veel te groot. te groot, te te groot komen, maar... Ja, ja. De, ja, de, ja. De, de komende dagen gaat het hè, vanavond, vannacht, matige vorst. Het verliest alweer 6, 7 graden. Dat hebben we morgen op het dag. Het gaat op nul. Ja. En dat, dat, dat levert ook niks op. En dan vrijdag en zaterdag heel veel ijs, of heel veel heel vorst heel en dus ook ijs ijsaangroei. Maar daarmee heb je die 15 centimeter niet te pakken. Dus je kan geen Elfstedentoft uitschrijven of een weerswachting. En dan ook nog eens een keer de onzekerheid hoe het zon eruit pakt. Ja. Maar nou hebben Robert en ik net wat kaarten gezien voor de lange termijn voorspelling van ja. de KNMI. Ja, en... Zo'n pluim weet jij ook alles van natuurlijk. Ja, ja, ja. ja, en daar staat gewoon op dat het toch echt gaat, gaat vriezen. Volgende week. Ja, maar dat is vanaf volgende woensdag of donderdag... dat er opnieuw een kouinval kan komen. Kan komen. En uh, ik moet je zeggen dat de, de, de modelberekeningen... die ik vanavond heb gezien, ook van het, van het Europese model... die gaan niet meer richting uh, de vorst. Maar goed, uh, het kan vanaf volgende woensdag donderdag... kan het zo weer zijn. Maar daarmee kun je dus niet op zondag bijvoorbeeld... een ambsteemtocht uitschrijven. Nee. En je weet niet... Of dat, en dat is heel lange termijn, of dat ook doorgaat, ja of nee. In Duitsland denk ik wel dat er min 10 tot min 20 komt. Dat zit wel heel dichtbij. Maar als dat wel gebeurt, ja, dan komen we weer bij elkaar. Want dan hebben we een hele leuke ondergrond liggen. Ja, maar ja, dit, dit, dit, dit klinkt wat jij nu zegt toch iets positiever dan als ik net naar, naar de persconferentie kijk. Hoezo? Want, nou ja, de Wiebe wiebewieling was natuurlijk wel heel, uh, de, de, de, die was, Ach, was, was heel had, helder erin. Die was heel, ik vind, ook dat, ik vind dat ook uh, ja, dus... Yes. Ja, ja, ja. Oh, <laughs> Goed, zoon die heeft het de rekening niet betaald. Het is heel ver weg daar <laughs> allemaal in Friesland. Nou, dat was Piet Paulus, maar ik denk dat we nog even gaan proberen. Dat is wel vervelend, vervelend. We we vervelend. vervelend. We misschien moeten we nog even terugbellen. Want hij ja. verstoorde de persconferentie van ja. -Willing we we even uh, de Willingen ook. Ik zie nu dat er allerlei mensen nu uh, proberen om uh, tien knopjes uh, achter elkaar in te drukken. In de uh, daarvoor ook uh, geschikte cijfercombinatie. Zodat hij dan wellicht, ik zit er tijd voor te praten, nu over gaat, Valt, Valt helemaal niet op. Oh. In de uitzending kunnen krijgen, uh, zodat we toch de vraag weer even aan is hem kunnen stellen. Weer? En het is gelukt, geloof ik. Ja, Piet, ja, je bent er weer. Piet. Ja, Piet. ik ben er weer. Ja, ja even... Het mobiel verkeer, hè? Ja, kan, uh, kan... Nee, wat ik even wilde vragen... Je verstoorde de persconferentie. Nou, dat was niet helemaal waar. Nou, dat volgens was, mij wel, want je, werd, je wilde het podium op en dat mocht niet. Nee, nee, nee, nee. Ze riepen mij en dan zei ik, wat moet ik bij je komen? Nee, hij zei... Ik hoor je, maar dat, dat was... Dat was uh, uh, dat, Ik heb het niet doorgehad dat, ik, uh, dat dat zo was... Hmm. Dus dan moeten we even naar kijken of dat inderdaad het geval was. Want er stonden we naast mij al heel veel mensen ook te praten. En, ja. uh, ik kreeg iemand van de SBS die vroeg vroeg mee wat. Oh, okay. hey, maar, maar Piet, wie bewilling zegt van ja, ik zeg nog niet, het gaat niet door. Hè. Hij zegt, uh, als, al, er zijn weer kaarten die voorspellen dat de Forst terugkomt. Daar hebben we het net ook over gehad. Je moet het toch maar even doen, Piet, ik weet dat je het niet van houdt. Maar wat denk je, is er, is er ergens nog een kleine kans? Ja, er is nog een kleine kans. Ik heb natuurlijk heel graag gewild dat die op Stedentax kwam. Maar uh, dat gaat nu even niet door. De kleine kans is helemaal gericht op eind volgende week. Ja. En dan moet het denk ik echt helemaal mee zitten. Dus het is... Uh, laten we even de ontwikkelingen afwachten. Ja, okay. want, want op zich worden nog niet alle activiteiten stilgelegd, hè? Ik bedoel, het nee, worden. wordt nee, het uh, word nog toch terug uitgeschreven. Maar het is gewoon zo dat zondag of maandag... Zo en het ijs ligt er niet. Dat is het probleem. En ligt nu ja. niet gemiddeld 15 centimeter. Ja, duidelijk. Nou, we, misschien dus eind volgende week. Dan, nou ja, goed, dan uh, ah, we, komt er weer komt er komt er een voorspelling Ik hou nu op de hoofd. Piet Paulusma, dank je wel. Oké. Okay. Ja, dan uh, onze Joris Kreugel. Die uh, was uh, in Balk... En die zit daar in het lokale eetcafé natuurlijk, dat Friese dorp Balken, hè, waar, waar het de hele tijd om draait, waar ze dan omheen zouden schaatsen wellicht. En hij zit daar in het lokale eetcafé eh, gespannen te kijken naar de persconferentie van Omroep Friesland. Het was even doodstil. Beste mensen, ik heb geen goed nieuws. Wij kunnen op dit moment geen tocht uitschrijven. Het grootste gedeelte van... café is... Cheers cheerersnaak. In, uh, wil ik zeggen, bakken? Balk. In balk. Ik ben helemaal van slag. Wat ja. ik niet op televisie hoorde. Het was even doodstil in het café. Hè? Klopt helemaal. Het is zonde. Ik vergelijk het maar met een, uh, met een WK. Heel Nederland denkt al dat we kampioen zijn. Maar uh, de halve finale en de finale moeten gespeeld worden. en Toch, uh, toch verliezen we. En dit is gewoon, uh, het is erg jammer. En, uh, we hadden er erg uh, op gehoopt dat het door zou gaan. En met name door de Luts natuurlijk. Dit is een cruciale plek, want het ja. zou eventueel nog kunnen zijn... dat ze een andere route zouden gaan rijden... en dan zou deze plaats niet eens worden aangedaan. Nee, we hebben nog de tijd om inderdaad na de dooi nog een paar nachten vorst te krijgen... en dat de Luts aansterkt en dat ze wel hier langs kunnen. Zowel de wedstrijdrijders als de toerrijders. Beter dat en dat ze een, een goede route hebben dan dat ze een alternatieve route moeten hebben... en dat ze de Luts overslaan de balk natuurlijk. Want de luts die loopt hier pal echt door het dorp. Het is een gracht, ja. tussen alle winkels. Viertje, ja. En het, uh, Dit uh, café-restaurant zit hier, is hier ook aan gelegen. Maar vanmiddag is er nog iemand doorheen gezakt. Hè? Uh, klopt, dus uh, dat zegt wel weer genoeg. Wat betekent het eigenlijk voor jullie? Nou goed, het is 15 jaar niet anders geweest. Dus uh, wij gaan gewoon. Rustig. Door. Ik heb nog nooit zo druk gehad de afgelopen twee dagen in februari. En uh, daar zijn we wel erg blij mee. En uh, als je ziet wat het doet met de mensen, het is geweldig. Je hebt het al eerder meegemaakt hier? Het was mijn eerste keer en ik stond als kleine jongen met een fakkel bij de Luts... om uh, de wedstrijdrijders uh, een lichtje toe te schijnen. En, uh, Gaat wel weer met de fakkel staan? Als ja. u doorgaat zal ik met de fakkel uh, bij de Luts gaan staan. Balk uh, staat op de kaarten? Balk staat zeker op de kaarten. Het is onvoorstelbaar. Ik heb net acht mensen naar huis gegaan naar Den Haag. Uh, het is hier. Uh, toch even kijken, bij, vooral en uh, bij Balk... Bij de luts. Het zwakste punt van de hele route. Maar uh, ze vinden het maar spectaculair genoeg. Ja. En, uh, ik geloof nog wel dat hij er komen gaat. Ja, wie weet dan uh, volgende week. Of misschien de week daarop. Of anders, nou ja, wie wel. Zometeen meer. Gaan we eens kijken wat koek en zoopje eigenlijk betekent. En we gaan wat marathonschaatsers even bellen. Die hem dus niet gaan bij. Geheersbeestje moet doneren moet Giro 1107 moet moet.nl moet. Dus verbeter je eigen leefomgeving Moed.nl. Sap, Hunke Müller, Veromoda en DKNY. Shop de mooiste lingerie van de beste merken op Weekamp.nl. Nu met 10% korting. Bestel zoveel je wilt en pas het lekker thuis. Mix en match de leukste setjes bij elkaar. Eerst Weekamp.nl. Dit is Radio 1.